Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat steeds slechter met armere wijken in ons land. De overheid probeert 20 van die kwetsbare gebieden in 19 steden op te knappen. Maar dat lukt voor geen meter, zeggen de mensen die ermee bezig zijn. Dat komt volgens hen onder meer doordat veel inwoners van die wijken... bijvoorbeeld geen werk hebben of last hebben van verslavingen. Daardoor is er veel overlast, dus dat moet anders. Dat betekent dat we dus ook in andere wijken plekken kunnen maken... En wat we ook kunnen doen is zorgen voor huisvesting van groepen mensen... die onder betere begeleiding meer collectief wonen. Ja, hij wil kwetsbare mensen dus beter begeleiden... en ze meer verspreiden over andere wijken. De premier van Curaçao, andere ministers... en negen parlementsleden van het eiland gebruiken geen drugs. Ze deden een test op cocaïne en marihuana... omdat er allemaal roddelverhalen rondgingen over drugsgebruik... door belangrijke politici. Die test zijn dus negatief. Geen uitsupporters tijdens de Gelderse derby tussen Vitesse en NEC volgende week. Stadion Gelredoom zegt dat ze de veiligheid niet kunnen garanderen. Het is een pittig seizoen geweest voor fans van Vitesse... en hun grote concurrent NEC gaat juist heel lekker. De gemeente en politici zijn bang dat de vlam in de pan slaat in en om het stadion. Daarom zijn de 800 NEC'ers niet welkom. En filmliefhebbers in Japan kunnen vanaf vandaag ook dé film van het jaar zien. Oppenheimer, de grote winnaar van de Oscars... Tot nu toe draaiden die niet in Japanse bioscopen. Want het verhaal over het ontstaan van de atoombom ligt daar gevoelig, zegt correspondent Anoma van der Veren. Uiteindelijk heeft de distributeur gezegd van nou na nou veel overleg gaan we, gaan we toch de film wel laten zien. Uh, maar vooral ook omdat het uh, betrekking heeft op Japan en, en de Japanse ervaring tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, dat komt natuurlijk, natuurlijk vanwege die uh, kernbom... die op uh, Hiroshima en Nagasaki zijn gevallen waar honderdduizenden mensen zijn uh, omgekomen. Die steden in Japan zijn tot nu toe de enige plekken in de wereld die zijn gebombardeerd met atoombommen. Toch is de film populair, zalen in Japan zitten vol en er staan zelfs rijen bij bioscopen. Het weer nog een wisselend dagje met af en toe spetter regen, maar op steeds meer plekken ook opklaringen met zon. Het wordt 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke happige, gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de Louis Davids 1 is voor iedereen de plek om heerlijk te vertoeven. En rabbelen is niet zomaar een plek, rabbelen is een beleving.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 En wat is onze keuze? Even geen rust aan de kust, dames en heren. Hey, ja, precies die. Die wilde ik horen. Even geen rust aan de kust. Welkom weer bij ons uh, superleuke programma... van uh, de drie gezusters. Uh, Hanny Kroese, uh, Beb Sweris en ondergetekende Dolly Tempierik. We gaan er weer twee hele leuke uurtjes van maken. Maar aangezien we na het paasweekend gaan... eerst even dit vraagje. how do you like your eggs in the morning i like mine with a kiss boiled or fried i'm satisfied as long as i get my kiss how do you like your toast in the morning i like mine with a hug The world's all right as long as I get my hug. I've got to have my love in him, or oh, the rest of my day is positively mayhem. I'm a regular monster. How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. Never frown, eggs can be almost bliss. Just as long as I get my kiss.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 As long as I get my How do you like your ex in the morning? Mar Dean Martin met Helen O'Connell. En dat natuurlijk voor de Paas, laten we wel wezen. Het staat weer voor de deur. Dus alles draait weer om eitjes, chocolade-eitjes. Ja, vooral, kijk. <laughs> en hoe, hoe we, van wat voor eitjes houden jullie meiden? Ik hou van gemengde eitjes. Uh, uh, gemengde? Ja, dus. Zo, pa oh, paas ja, ja, eitjes. Ja, oh, ik bedoelde ja. eigenlijk echt. Ja, kan ook, hè? Daarom ja, heb ik ja. ook een bak voor haar neergezet, zo, hè? <laughs> heb je een bak eitjes neergezet? Ja, ze ja. van de eitjes. Ja. Stuk, nou, ik van gepocheerde eitjes. Ze zitten wel Gepocheerd, in een, ja. ja. Dat vind ik er altijd lekker uitzien en ik heb het nog nooit gegeten. Oh, nou. Nee. Oh, ik, uh, Nee, geen idee. Het is ook heel moeilijk te maken, hoor. Dus is dat zo? Ja, je moet het gewoon in een. Van kokend water, gewoon het eitje kapot tikken, ja. en erin laten vallen en dan roeren, ja. roeren, roeren dat het een geheel blijft. Ja, ja, het is nog een kunst, Oh, dus niet te hard maar te roeren. Eén doos gaat, ja. eieren heb je door. <laughs> <laughs> ik zou de paas niet doen als je visite krijgt, want uh, dat wordt niks. Uh, Doe mij maar een lekker zacht. Eitje, ik ben ja, ik zacht, ook. Ik ben ook van, van, van de softies. Ja, ja de softies. Ja, you like your ex? Ja, do you like your ex ja, you like in the morning. Ik heb dat eens horen zingen. Toen wij onze strandtent hadden en toen uh, hadden we een kelner. En um, die, die, die, die uh, was, was homo. En uh, zijn vriend, uh, die kwam veel. En uh, die was dat ook. En die hoorde ik wel eens zingen: How do you like my ass in the morning? <laughs> ja. Oh, de toon is weer gezet. Het is nog maar tien over tien. Die, die, maar we zijn er alweer. <laughs> nou ja, maar het is, het is niet gelogen. Het is ja, echt waar. Ja, het is echt ja, waar. Ja, ja. Um, nou ja, goed. Dat gezegd hebben. laten we maar weer even teruggaan naar uh, het normale leven. En naar onze uitzending. Wat, wat staat er allemaal te gebeuren, ladies? Wat staat er te gebeuren? Nou, in, we gaan weer gewoon wat nieuwtjes... wat zeer plaatselijke nieuwtjes nog eventjes toelichten. Ja. Uh, we gaan de weersverwachtingen uh, met elkaar bespreken. We hebben een leuke conference of, uitgezocht. Ja. Speciaal op de dag van Pasen, denk ik. Ja. Zeer ja. passend in ons toeristische dorp. En we hebben natuurlijk de kolom van Hanni. Ja. De kolom oh, van Hannie. Ja, daar kijken we weer naar uit. Wat, wat gaat, waar gaat het vandaag allemaal over? En dat uh, houden we nog even geheim tot na de klok van 11 uur. Want dan komt Hannie erin uh, met haar column van deze week. En ik ben heel benieuwd waar het over gaat. Het zal vast wel iets met, uh, met Pasen of in die richting tijd van het gaat, jaar ja. te maken hebben. Ja. Ja. Zo, zo zit Hannie in elkaar. De lente. De lente. <lacht> <Ja. Oe. lacht> het is officieel alle week lente, jongens. Ja. ja. Merk jij er wat van? Nou ja, ze zitten ja. daar boven een hele staalkaart van mogelijkheden aan ons te tonen. Maar... Zo, echt hè? Nou, als je zag vorige week die, uh, die circuieren... Ja. Oh. Dat nou, was toch meer aqua jogging? Die omloop, nou, dat was hè? inderdaad aqua joggen. Wat zielig, en ja. Wind en zo. En, en dan die drijfzandtafereelen dan... ah. op het en, zand. En de dag erna stralen. Het weer. Windstil, ja. ongelooflijk. Ja, en met de 30 verzandvoort hadden ze het natuurlijk ook getroffen. Hè? Toen was het ook prachtig weer. Ja, ja. ja. ja. ja. kil, maar wel mooi. Yes. Uh, oh, nou had ik. Ja, ik had een achtergrondmuziekje opgezet, maar daar kom ik nu mee. Hoor, hoor achtergrondmuziek. Wat het klinkt ja. zo lekker als je aan het praten bent. Praat nog even door. Ja, Anders doe doe heb ik hem voor niks. Even over de achtergrond heen. <laughs> ik, had, ik had verwacht dat je een vrouwennummer zou gaan draaien. Ja, dat ja. zou ook eigenlijk. Ja. Maar ja. omdat we hadden, hadden een uitzondering gemaakt voor de, de voor de Pasen. Ja, voor die eieren. Ja, ja, dat kwam er tussendoor. Maar ik heb wel een vrouwennummer bij me hoor. We zijn gelijk voor slag dat... hè jongens op een... <laughs> We zijn allemaal gelijk voor slag. Ja, ja, ja. Doe die paarse. Ja, ja, ja, ja. Doe die eieren. Nee, maar uh, luister, weet je, we doen het gewoon nu. Ik uh, ga Lady Blackbird opzetten met uh, Woman. Komt die hoor? Jee, wat knap van je. Woman, dat is natuurlijk ook onze gewoonte eigenlijk om iedere uitzending te starten met een liedje over een vrouw. En wat willen vrouwen nou eigenlijk? Daar weet Brigitte Kaandorp alles van. M'n zweet stinkt naar uien. mijn adem naar stront. Ik ben ongesteld en het ruikt elke hond. De tram wil niet komen, het is kwart over vijf. Mijn voeten doen zeer, en mijn schouders zijn stijf. Ik heb pijn in mijn keel, ik heb pijn in mijn kop. Ook liep er daarnet expres iemand tegen me op. Ik ben moe, ik heb honger, ik wil hier vandaan. Ik wil even zitten, ik wil niet meer staan. En dan komt zij voorbij, jong en mooi, met nieuwe kleren, met nieuwe borsten. Lely Blank, ze is verliefd, dat kan je zien, ze loopt te stralen. Oh, wat is ze mooi. Oh, het is net of ze licht geeft. Zij kan de wereld aan Ik stap in de tram die vol is en stinkt Ik kijk haar nog naar hoe ze wiegt en swingt Pas over de brug kan ik haar niet meer zien ik sta klem in de tram, ik ben een dooie sardine. Waarom ben ik mij? Waarom is zij haar? Waarom sta ik hier? Waarom loopt zij daar? Ik wil ook uit de tram, met mijn haar in de wind. En heel lekker ruiken, en worden bemind. Daar kom ik voorbij, jong en mooi, met nieuwe kleren, en nieuwe borsten, Lely blank, Ik ben verliefd, dat kan je zien, ik loop te stralen. Oh, wat ben ik mooi. Ik licht geef Oh, wat ben ik jong Ik kan de wereld aan Maar mijn zweet stinkt naar rijen En ik heb lichte diarree Ik heb tussen mijn benen alweer een bouffier ik sta klem in de trein, ik kan nergens naartoe Ik heb pijn in mijn voeten, ik heb honger, ik ben moe Ik heb heel oude borsten, ik heb een bloedende doos Ik heb schurft, ik heb tyfus, ik heb zweetvoeten en ook nog eens een keertje roos Vergaan. Ik hoef eigenlijk alleen nog maar dood te gaan. Ah. Ah. Ah. Ah. <laughs> het is toch wat, het leven van Brigitte. <laughs> ja, ja. Heel, mooi, uh, heel mooi gezongen en uitgelegd en vertaald en noem maar op. Uh, nou, ja, we gaan lekker verder. Uh... Gaan we gaan verder. Ja, ja laten nou ja, we verder. gaan. Het, uh... In alle feestelijkheden die er natuurlijk zijn... rond het ja. 200-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse... reddingsmaatschappij. Ja. Uh, we hebben er inmiddels al veel van gehoord. Nou. Heeft vorige week zaterdag onze, op onze dependance um, geld aan mogen nemen uit een erfenis van de heer W.P. Broers... die altijd al donateur was van de KNRM. En uh, die meneer is in twee, uh, 2022 overleden. En zijn wens was om een nalatenschap aan onze reddingsmaatschappij te schenken. Er is van dat geld een tractor gekocht en een boot. Het was natuurlijk een enorme feestelijke happening. Ja. Over, uh, onze dependance gaat een tijdje gesloten worden. Want hij moet verbouwd worden vanwege die boot. Die boot dat is een nieuw model, die is gebouwd in Hogeveen. En Zandvoort is de derde locatie die zo'n boot gaat gebruiken... na Texel en Noordwijk. De bootwagen moet bij alle weersomstandigheden in staat kunnen zijn... om een boot van 10.000 kilo te kunnen verplaatsen... De bootwagen dus. Vooral met de komst van die nieuwe Van wijk die langer zijn dan de huidige boten. Even goed om te weten. Uh, KNRM Zandvoort de Van wijk in 2026 in gebruik te kunnen nemen. Maar vanwege die grotere omvang van die nieuwe bootwagen en die tractor... wordt het boothuis de komende maanden verbouwd. Dan weet u dat. Er worden ook zonnepanelen op het dak geplaatst. Nou ja, wanneer de verbouwing klaar is, weten we nog niet. Maar alle nieuwe dingen die zijn ge geschonken, worden dus in 2026 weer ingezet om mensen en dieren in nood te redden. Heel mooi, heel mooi nieuws. Er was ja. natuurlijk al eerder een donatie geweest... waar wij melding van hadden gemaakt. Maar dit was een hele grote van de heer W.P. Boers. Ja, ze hebben de naam onthuld hè, zaterdag. Ja. De Challenger heet hij geloof ik. De Challenger heet hij geloof ik. Hè. Ja, dus dat is de kansmaker. De, de kansmaker. Ja. Hè, de kansmaker. Ja. Nou, als je in nood bent en je ziet hen aankomen... dan heb je grote kans dat het goed afloopt, hoor. Veruststellend ja. dus, uh... idee, ja. Maar ja, dan heb je het wel allereerst eerst goed, zeer goed verprutst. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, dankjewel je wel voor ja, uh, dit relatie. Het was uh, over de verbouwing natuurlijk van het boothuis. Want de schenking hebben we van via alle kanten uh, notie van kunnen nemen. Maar dit is ook interessant om te weten. Ja, nou, en van Zandvoort gaan we dan nu naar Parijs. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Mm -hmm. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amours. Rondé sur nous son tonnerre éclatant Le de Paris van Jean Schreuder en Pomp en Ros Garin. Nou, mooi, mooi heerlijk. He? Ja, ja, heerlijk. toch wat Parijs. Worden, he? in oh, nee, Parijs. Dat, ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Pas in Parijs, maar dit jammer even nee, niet. He? Nee, maar met die Olympische nee. Spelen, dan denk ik echt, jee, hoe krijgen ze die beveiliging code van de en, uh, Is toch en hoeveel mensen daar naartoe gaan en zo. Maar ja. Maar wanneer is dat, de Olympische Spelen? Is dat niet eind juli, begin augustus? Ja, begin deze zomer. Wat een wereld, hè? Ja. Jongens, doe even normaal. Spannend, en heb gewoon he? respect voor elkaar. Ja, ja. Als je hè, of je nou van het ene of het andere geloof bent. En ja. uh, laat, laat oorlogen daar waar ze horen. En sleep ze niet mee de hele wereld over. Gaat nee. heen, joh. Nee. Doe even normaal met z'n allen. Ja, ja, ja toch? Ja. Ja. ja. ja, ja. Dus over die buurvrouw ook. Hoe kan je nou? Dat is je buurvrouw waar je altijd gedacht tegen hebt gezegd. En nou, omdat je iets te weten komt uit haar verleden... komt er meteen een heksenjacht. Ja. Maar ja, was ook wel te verwachten. Kijk, ik bedoel, als uh, de koning Rutte en Halsema accepteert... wat er geleverd wordt op 10 maart. Als ja. die dat al accepteren... Dan, dan is het natuurlijk het hek van de dam. Hè? Ja. Dan gaan mensen los. En uh, dat, dat, dat zal nog een hele lange uh, staart gaan krijgen, ja. denk ik. In, op allerlei vlakken dat mensen uh, zich... Uh, de, voelen dat ze de vrijheid hebben om heel ver te gaan. Nou weet ja. je wat zo gek ja. is? Want er is eigenlijk maar één ding... en daar hoef je helemaal niet bijbels voor te zijn... wat een hele aardige richtlijn is om leuk te leven. Namelijk doe een ander niet... wat jij ook niet wil dat nee, jou precies. aangedaan wordt. Nee, precies. He, dus, ja, precies. Dus leef je even in voordat je in actie komt... van hoe zou dat voor ja. mij zijn als ja. dit gebeurde. Ja. Ja. Maar dat... En we horen een geweten te hebben. Dat hoort bij geboorte al aanwezig te zijn. Ja, nou beschikken uh, niet iedereen daarover. Maar... Da, daar wordt heel erg overheen geschoffeld op het moment. Ja, Het is zorgelijk. Ja, ja, ja. Maar het gekke is dat als we in onze eigen kleine omgeving kijken... Ik heb ook een buurvrouw. We hebben het toch heel gezellig zo met elkaar. Ja. Goed, ja. En laat dat om zich heen grijpen. Ja, laten we lief zijn voor elkaar. Hè? Gewoon lief. Mooie ja. paasgedachten, jongens. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nou, uh, uh, ja, nou had ik een, uh, een liedje je... uitgezocht wat eigenlijk uh, haaks daarop staat. Dus ik ga even wat anders doen. En dan uh, ga, ik, ga ik iets anders opzoeken wat misschien hierop aansluit. Oh, kijk. We gaan kijk. luisteren naar Olivia Dean met Echo. Geen idee meer wat het is, maar ik heb het ooit uitgekozen. Het zal wel wat <laughs> wezen. I <laughs> took You for a little peace of mind Was out looking for some healing But it seemed a little hard to find No man's an island, do you not see That I need you as you need me? A year, month, any weekend Is no match for my loyalty I'm sweet jumping to your defense Would you do the same for me? They say distance can make the heart grow fonder, but for you I wonder. 'Cause if I'm not by your side, are you? Take A little weight off me, fix up and be about it. Cause my love is not a one way street. They say distance can make the hog go fonder, but for you, I want cause if I'm not For some sweet relief. So, when I need you most, will you be my call? Laat ik de schuiven open doen als we gaan praten. <laughs> dat was dus uh, echo uh, van. Uh, nou, nou ben ik de naam kwijt. We hadden het net even over uh, dat we wat liever voor elkaar moeten zijn en ja. uh, dat we echt niet op de wereld zijn gekomen om elkaar naar het leven te staan en nee. af mekaar af te slachten en het elkaar moeilijk te maken. En ik moet je zeggen, we hadden in de, ik geloof dat dat in de jaren 70 was, 60 of 70. Toen hadden we een paar mensen in onze samenleving, een paar artiesten, en die wisten dat heel goed tot uiting te brengen. Laten we daar eens even naar luisteren. liefde, broederschap, komen nader, stap voor stap, ja dat is waar, inderdaad. Vriendschap, liefde, broederschap, het zijn geen loze kreten, we leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten, nee, we bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. Spanjaard en de Turk, die tussen ons verblijven. Naast de liefde is de kurk, waarop we alle drijven. En we winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar. Ja! We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar. Mensen deelten samen het brood, helpt elkander in de nood.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 Welk vreugd je haar bereikt door haar een kind te schenken. En, we winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar. Ja! We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, nietwaar. In de plaats van hart en nijd, vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte. Ziet reeds gloer de dageraad, die ons het licht gaat brengen. De zon die aanstond, ons alle kwaad, op aarde zal verzingen. Want we zijn toch op de wereld, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. niet waar. Om elkaar om elkaar, ...om elkaar om elkaar te, om te hem hebben. Hem niet waar. Waar. Want zo is het wel. Want zo ja, zo is het wel. En zeker, zeker. En, en, en eigenlijk kunnen we zo'n nummer... ...niet vaak genoeg draaien... ...om nee. het gewoon gezellig met elkaar te hebben. Ja. Voor, het, voor hetzelfde geld... ...hebben we allemaal een leuk leven... ...en een rustig leven en een gelukkig leven. Ja. Want laten we wel wezen... Oh, maar ...koptelefoon doet het niet zo lekker. Laten we wel wezen... ...eigenlijk... Doen we maar een paar mensen op de wereld een plezier met al deze ellende. En dat zijn de wapenleveranciers. Absoluut. Gaat Die varen geld. hier wel bij. En voor Gaat de rest zijn er alleen maar verliezers. Ja. Zolang er geld te verdienen is, hou je oorlog. Ja, ja, ja. En nou moeten we niet alleen voor mensen goed zijn. En goed zorgen natuurlijk. Maar ook onze bijen beginnen echt in nood te raken. Hè? Ja, Net als ja, de ja, vlinders ja, ja. ook. Maar ik wou het even specifiek over de bijen hebben. Want... Ja. Uh, er zijn een paar mensen die hebben een uh, initiatief uh, genomen tot iets heel moois. Dat is een voedselbank uh, voor bijen. En uh, vanaf 11 april uh, wordt er gratis inheems bloemzaad uh, uitgedeeld. En dan kun je dus uh, door dat te zaaien... Uh, kun je zorgen dat er voor de bijen bepaalde bloemen komen... Uh, waar ze zich goed mee kunnen voeden... En waardoor weer andere bloemen gaan groeien natuurlijk. Ja, omdat zij ja, ja. dat stuifmeel weer want de bij is versluiden. leven. hè? Ik heb de bij hier... en de vlinder, alle twee. Ja, ik heb ja. een keer gehoord, als we geen bijen meer zijn... Gaan dan we ook het menselijk leven op. Ja. ja, want er groeit dan niks meer. Nee. Nee. Nou, er schijnt een nationale zaaidag te zijn bedacht. Die is elk jaar op 22 april. Ja. Dan voeren we de bij bij. Ja, ja. En vragen aandacht voor bestuivende insecten. We ja. helpen insecten door duizenden particuliere voedselbanken... voor de bijen te openen door heel Nederland en België. En dan kun je gratis inheems gifvrij bloemzaad ophalen. Precies. En dan worden er honderdduizenden huishoudens op 22 april kunnen gaan zaaien. Ja. In je tuin, in je boomspiegel, in de straat, op je balkon. Groeien, groeien, groeien. Zo is dat, zo is dat. Nee, maar het, het is ook echt waar, want ja, zonder bijen... Groeit en bloeit er op een gegeven moment niks meer. En als nee. de natuur niet meer bloeit, dan kunnen wij ook niet meer bloeien. Dat kunnen we, leven, dan kunnen we gewoon ophouden. Dan, dan houdt alles op. Dus ja. laten we lekker daarmee aan de slag gaan... en zorgen dat die bijen goed voedsel hebben. Want uh, heel vaak bedoelen mensen het goed... en zetten ze mooie plantjes neer. Hè, bijvriendelijke plantjes vlinderplantjes... Maar die zijn dan inmiddels alweer met gif behandeld. Helaas. Dus daar worden ze weer ziek van. En dat is ja. gewoon de pest van onze maatschappij. Dus uh, mocht je wat gaan planten voor die beesten... zorg dan ook dat je goed geïnformeerd bent... en dat het gifvrije planten zijn. Ja. Ja. In ieder geval, als je mee wilt doen met die uh, voedselbank voor bijen... Dan, uh, kun je, um, en, en je wil op 22 april zaaien... dan kun je terecht via de website voerdebij voerdebij.nl voerdebij.nl Nou, ik zou zeggen... heel veel succes ermee. Laten we het allemaal... Uh, ermee aan de slag gaan. Volgens vol, uh, vol, vol, mij is voerdebij bij... Oh, bij. ja. voer erbij bij. Ja, ik heb mijn ja. brilletje op, hè. dan ben ik niet ja. meer zo betrouwbaar. Ja, ik ook, maar die is heel goed met die vocale. <laughs> ja. naar verre kijken. verrekijker. Hey, zullen we even romantisch gaan doen? Nee, ja, maar oh, ja. nu we erbij Ja, maar vooral, ze, was, ze is pas 80 geworden afgelopen week. Diana Ros. Werkelijk? Ja, ze is 80 oh. geworden. En ze komt <laughs> volgend jaar weer en, uh, naar uh, Nederland voor een concert. Heerlijk. Hoe is het mogelijk, hè? Hartstikke leuk. Uh, Diana Ross en Marvin Gaye met dat prachtige nummer You Are Everything. Lekker genieten. Oh, darling. I wanna be everything to you. You are Onze Diana Ross. Waar we weer naar gaan uitkijken. Dat ze er volgend jaar weer is. Kaartje zal wel niet te betalen zijn. Maar goed, dan grijpen we er weer naast. Misschien, misschien kunnen we het zo spelen, ladies. Dat we vrij kaartjes ja. gaan krijgen. Ja. Ja, ja. Persen, ja. Van de pers. We ja. zijn van de pers. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Persen nog even een kaartje uit. Ja, zo is het. Ja. Persen, mate, persen. <laughs> maar... Uh, um, uh, wat wilde ik nou zeggen? Romantiek zit in ja, de lucht. Ja. Het is uh, voorjaar. Oh, oh, we gaan, we gaan wat, met het weerbericht we beginnen. We gaan de bijtjes bijvoeren. Maar wat voor weer krijgen we eigenlijk? Ja. Er is een zacht paasweekend aangekondigd. Maar de paasmaandag is toch nat in de voorspelling. Nee. Vandaag is het eerst wat bewolkt. En kennelijk elders in ons land regenachtig, niet hier. En die regen gaat geleidelijk ons land verlaten. Vanmiddag waait er een matige zuidwestenwind. Het wordt vandaag maximaal 14 graden. Vanavond en vannacht raakt het wat meer bewolkt... maar blijft het nog wel droog. De zuiden- en zuidoostenwind is dan niet meer zwak... en het koelt af na een graad of acht. Morgen is de verwachting nog wat onzeker... en dat is eigenlijk de hele tijd de boodschap voor het komend weekend. Want de grens met zeer zachte en duidelijk koelere lucht... ligt boven ons hoofd. Zeer waarschijnlijk is er een mix van zon... Wolken En vooral in het westen, en dat zijn wij, van de regio valt morgen wat regen. De temperatuur komt uit op een graad of 13 in het westen. En de rand staat tot een graad of 17 tot en met Utrecht. Dus mocht u het land ingaan, dan uh, wordt het wat warmer in het binnenland. Maar mogelijk valt er op vele plaatsen ook regen. En uh, don, uh, dan gaan we naar de zondag, onze eerste paasdag. Dat is een droge zondag. Zondag, de eerste paasdag, blijft het dus droog... en schijnt er geregeld zonderwaard zwakke zuidwestenwind. Dan wordt het een graad of 15, dat is toch best aangenaam. Maar de paasmaandag, althans, dit zijn de voorspellingen, mensen... is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. Dus paasmaandag is gewoon smiddags lekker kokoenen. De temperatuurvallen komt tot een graad of 10, hoog uit 13. En als we dan die week inglijden... wordt er ook voor dinsdag weer bewolking verwacht... Um, in ieder geval, het weekend wisselvallig. Kijk gewoon naar buiten. Hang je jas aan de kapstok. En als het zonnetje doorbreekt, gewoon lekker meteen erop uit. Het is uh, echt Nederlands weer. We hebben paas gehad met sneeuw. We hebben paas gehad dat we al bij een strandpaviljoen konden zitten. En nu is het gewoon wisselvallig. Ja, maar gelukkig uh, de zondagochtend kun je rustig alle... Chocolade-eitjes en dergelijke, en de gewone eitjes verstoppen. Ja. Want ze blijven droog. En onthoud waar ze liggen, want het gaat later weer regenen. Ja, dat is wel. Tuurlijk. Het het is, je kan over de hoofden lopen al. Ja, lopen. Ja, het, het hele dorp is vol met uh, toeristen. En ik vind het ook wel weer gezellig. Hoor. Ja, het is heerlijk. hartstikke Heer? gezellig. Echt het begin Echt van leuk. het seizoen. lezen. Ik zie weer allemaal Duitse nummerplaten. Ja, ja, ja, ja dat gaat ja. We weer beginnen. Ja, ja, het gaat weer beginnen. Zeker. Ja, de, de dus uh, ik de uh, ben benieuwd of er nog veel uh, Duitsers gaan komen. Want ik, ik, heb, ik heb een beetje het idee dat, dat Zandvoort al vol zit. Ja. En uh, volgens mij is dat ook niet de eerste keer dat we dat meemaken, hè? Nee, nee, nee, nee. nee. Want nee. Ik, volgens mij, ik kan me iets herinneren. Luister mee, jongens. Want uh, dit staat me nog wel bij. Herr Schulze. Ja, bitte. Herr Schulze, u was een van die vele Duitsers die met uh, paasje in ons land waren, hè? Ja. Wie ist Ihnen das befallen? Ja, also ich hatte gerade meinen neuen Mercedes 350 und wir sind dann am guten Freitag, wie Sie das nennen, um 5 Uhr morgens aus Bielefeld abgereist Richtung Sandfurt, ne? Na, no, da haben Sie die ersten Tage nicht so best getroffen am Strand, <lacht> ne? Ja, also den Strand haben wir ja überhaupt nicht gesehen. Wir waren nur, nur am Rande vom Sandfurt. und da hat uns irgendein Fremdenführer, ein übrigens sehr netter Bursche, schon gesagt, dass kein Zimmer und kein Frühstück mehr frei wäre. Das war also Freitagnacht, nee, warten Sie mal, Samstag früh um 3 Uhr. Da haben wir sofort versucht umzukehren und nur das Umkehren alleine hat dann bis Samstagabend gedauert. Und haben Sie alles mehr in der Auto müssen bleiben? Ja, also meine Frau und meine Schwiegermutter haben dann im Auto für uns alle Sauerkraut mit Eisbein gemacht. Das hatten wir schon aus Vorsicht mitgenommen, nicht? Also, dan wordt ons gezegd om naar Osten te gaan en dan kwamen we bij Auderein, wo waar we ons de andere mooie auto's uh, anschauen konnten. En <lacht> daar hebben we karten gespeeld met een andere Duitse familie die zo so ungefähr 6 stunden lang neben ons fuhr. zwar in een kleine Opel, maar het ging niet. <lacht> maar dan hebben ze also uh, helemaal niets gezien, hè? Ja, we waren dan zondagnacht bij Arnheim. Wo ich meiner Frau mal das kröller Möller Museum zeigen wollte und da sind wir also tatsächlich bis auf 60 Kilometer vorbeigekommen. Dann fuhren wir also weiter Richtung Enschede, ja? Meine Frau und meine Schwiegermutter haben dann im Auto Kartoffelklöße gemacht. Und als wir dann zweiten Ostertag, also Montag in Enschede eintrafen, wurden wir durch ein paar sehr liebenswürdige junge Leute umgeleitet, weil Enschede einfach voll war. Ne? Oh, maar dat was de vierde dag al. En äh, zijn ze doorheen doorgegaan? Ja, dus die situatie in het auto was dan schon ziemlich schlecht, slecht. Nee? Ik moest ons alle op één Kartoffel pro stunde rationeren. Een wirklich zeer hilfsbereiter älterer Holländer hat oudere Hollander had ons dan nog door de fenster een paar Tulpenzwiebel gesteekt. Das kam aber für meine Großmutter leider zu spät, ne? Ja. Die haben wir dann aufs Imperial gelegt, nicht? Damit drinnen mehr Platz ist, ne? Da sind wir also weitergefahren, immer nach dem im Osten, bis wir kein Wasser und Benzin mehr hatten. Und da haben unsere Kinder das Auto stundenlang weitergeschoben, bis wir dann also früh liebevoll aufgenommen wurden von Leuten, die übrigens sehr gut Deutsch sprachen. Als we alle wieder zu Kräfte gekommen waren, erzählten man ons, dat we in Oberhausen waren. <lacht> so 50 kilometer van ons huis, ne? Aber das war dus een verschrikkelijke paaschen voor Ihnen, hè? Ja, also, het had schon mal Schlimmeres gegeben, ne? Ja, vrienden, ja lacht je <lacht> te uh, Ja, ja, ja, ja, ja. Deutsche mit Passion van uh, Gregor Frenkel Frank. Wat hebben we daar altijd al vreselijk om gelachen. En we blijven er ook maar om lachen. Ja, ja, ja, Na, ja, hoe ja. oud dat al is, dus het blijft gewoon leuk. Ja, <laughs> ja, zeker, zeker. Hebben jullie nog leuke herinneringen aan uh, de toeristeninvasie met, uh, met Pasen in Nederland? Nou, jullie denk ik wel, want ik, kom, ik ben Amsterdamse. maar Ik, ik ben eigenlijk Haarlemse, merkte, dus ik moet naar jou kijken, Dol. Ja, maar merkten jullie daar niet veel van dan in Amsterdam en in Haarlem? Nou, want wel, natuurlijk wel de heel veel de, de Duitsers. De ja. Maar ik ja. hoor altijd de verhalen van, van de Zandvoorters, dat ze toch ja. wel veel zomerrijer, zomer ja. ja, met vroestuk, ja, toch, toch, ja, dat heb ik meegemaakt met ja. mijn ouders. Ja, mijn moeder die verhuurde kamers, dat klopt. En uh, ook met de ontbijtjes. En ja, dan moest je toch allemaal je kamer afstaan. Ja. Ah. Ja. Ja. ja. En uh, dus ja, z, z winters had je lekker je, je eigen kamer en dan was je eigen sfeertje aan het uh, creëren daarin. En uh, ja, zomers moest je eruit. Ja. En, ja, zo, dat, waar ging je dan dat, heen? Ja, waar bleef je dan? Nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat ik dat verdrongen heb. Ja. Ik denk dat ja. we met z'n allen uh, in de koof in de, in de huiskamer sliepen. In dat, in dat zijstukje of zo. Ik, ja. ja. Ik weet het eerlijk gezegd niet zo goed Op meer. Op elkaar gestapeld. Ja, ik, ik weet het niet meer. Ik weet wel dat je je af en toe, zeker als dat seizoen net aan het beginnen was, dat je je nog wel eens vergiste. En dat je als kind klein kind dan door dat huis liep. En dan liep je naar je kamertje. Dan deed de deur open. En dan lag er ineens een hele vreemde kerel in je bed. Ach, weet je wel? Goos. Ja, dus schrok je echt de beroeien. Ja, zo'n man ook natuurlijk. die denk dat soms een klein wicht die het doen. Ho, is dat Hollands? Weet ik het. Ja, weet je. Dus... Uh, ja, dat, dat hebben we allemaal meegemaakt. Hè? En, uh, ja, Zandvoortse families die echt met z'n allen de schuur ingingen om ja. maar de kamers in het huis te verhuren. Dat, ja. Zover ging het bij ons mm -hmm. niet. Maar... Ik moet wel zeggen, op een gegeven moment hadden mijn ouders in 72 dan die strandtent gekocht. Toen was mijn vader dus gestopt als politieagent. En, uh, maar ja, de kamerverhuur die bleef gewoon doorgaan. Maar mijn ouders die uh, woonden dan op het strand, in zo'n zo houten huisje. Ja, ja. En dan kwamen mijn oma en opa uit Amsterdam en die namen dan de kamerverhuur voor hun rekening. Oh, wat en, goed. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja goed, er is in feite niet veel veranderd. Alleen trekken we tegenwoordig alles strak. Maar er ja. zijn nog steeds aanvragen om garages en weet ik wat... om te bouwen tot recreatiewoningen. En dat het, mag ook gewoon. Het is nog steeds in, de, in, het, in het Zandvoorts bloed vanzelfsprekend. Ja. Ja. Bloed van alle kustbewoners om te verhuren. Ja. En ik, ik woon hoog en ik kijk op die zuidparkeerplaats uit. Ja. Maar die staat de hele week al helemaal vol. Want daar moeten nu natuurlijk alle auto's van bed and breakfast... en pensions en hotels ja. naartoe. Ja. Dus uh, het is al een heel zomersbeeld. beeld. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dat klopt wel. Nee, ja, goed, ja. Het, het is net wat jij zegt, het zit een beetje in het bloed. Het hoort Tuurlijk. natuurlijk ook bij ja. het kustgebeuren. Ja. Ja, er komen ja. toeristen op af en ja, die, die, die zoeken allemaal een bed. Dus waarom ja. zou je je bed niet verhuren? Dat is natuurlijk toch wel spannend dat er nu een wet aan aan het komen is... dat je officieel maar 30 dagen per jaar mag verhuren. Ja, jammer en, hè? Hoewel ik dat niet helemaal begrijp. Ik neem aan als je pensioenvergunning hebt, dat dat niet kan. Nee, het gaat is Het gaat over privéwoningen. Dit, dit is gewoon particulier. Ja, particulier, ja. ja. Ja. Particuliere verhuur. Ja, dus uh, ja, joh, alles maar wordt een ja, paal en perk. Het is gezet, toch leuk he? dat mensen nog altijd naar Zandvoort willen komen. Nou. En niet over de grens trekken naar uh, Spanje, Griekenland. Ja, nee. Nou ja, daarom is het zo belangrijk dat ook voor die gewone mensen die dus niet. Uh, dat al dat geld heeft om naar het buitenland te gaan. Dat ook die campings leuk toelaatbaar blijven. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. En een. dat er gewoon iemand met zijn tent kan komen. Of precies. met zijn oude caravan. Ja. Ik vind Weet dat je, we daar het moet, het... moeten waken hoor. Ja, precies. Kijk, en ik denk ook... Je moet niet altijd alles in geld stellen nee. en in nee. makkelijkheid. Je moet ook een beetje morele in je sodemieter houden. Ja, maar en... dat is toch wel vandaag het thema, hè Dol? Dat ja, is sodemieter. Ja. ja, het is verschrikkelijk. Ik vind dat we, dat we ons echt als gemeente Zandvoort... En, en daar ja. spreek ik ook de inwoners op aan dat we ja. daar ons hart voor moeten ja. maken. Ja. Dat we ook de mensen met een kleine portemonnee blijven verwelkomen ja. in ons mooie dorp. Die hebben ons dorp opgebouwd hoor. En zo is het de maar. De Amsterdammers op die strandhuisjes. Dat, ja, ja, ja. En, en, de en, en, en, en de Duitse toeristen uit het Roergebied. Zo, hè? Ja. En Ik, ik vind dit ook, ook deze mensen moet je gewoon gelegenheid geven... om te ja. kunnen genieten ja. van, van de kust en uh, van ons dorp... en van de gezelligheid. Ik, ja. ik, ik vind het echt moreel gezien, vind ik het nat dan. We moeten al we op... weten, er is hier geen rust aan de kust. Toch. Zo is dat. Ja. We doen een oproep aan de gemeenteraad. Ja. Dames en heren, gemeenteraadsleden... recht uw rug en zorg dat iedereen hier welkom is. Mooi ja, dat, ja. Dat, Mooi dat, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Ik, uh, ik uh, hou mijn fingers crossed. Ja. Yeah. Introduced me to your family. Watched my favorite shows on your TV. Made me breakfast in the morning. When you got home from work. Making plans to travel around the world. Said we'd always put each other first. Oh, love songs we used to play too Funny, now I hate you Run mm -hmm. Wat een heerlijk nummer is dit toch? Lauren Spence Smith met fingers crossed. We gaan uh, naar Beb, want Beb, Beb heeft ja. nieuws voor ons. Nou ja, ik zat inderdaad een beetje door te denken over de toegankelijkheid die ons dorp moet houden voor mensen met. Allerlei soorten portemonnees. Ja. Kijk, er zijn... Uh, en dat is uh, Dagje Vogelen NL. er zijn excursies om uh, de natuur in te gaan met een gids. In de Kennemer in de Waterleiding Duinen en meer. Dan ja. kun je daar vogels kijken. Je krijgt allerlei informatie. Maar het kost best wat geld. Dus gaat u zelf kijken of u uh, dat kunt permitteren. Dagjevogelen.nl Maar veel toegankelijker kunt u op 6 april een rondleiding doen door ons oude dorpcentrum En daar wordt ook veel verteld over de geschiedenis van Zandvoort. Uh, dat uh, startpunt is het uh, uh, Zandvoorts Museum. En dan krijgt u een, uh, het oude gedeelte van het dorp te zien... want er is nog zoveel te zien bij ons uit het verleden. Je gelooft het bijna niet meer met alle optrekkende nieuwbouw... en alle aankondigingen. Maar de kern van ons dorp is nog beeldschoon... Dus het Zandvoorts Museum uh, organiseert iedere eerste zaterdag van de maand... een rondleiding door ons oude centrum. En uh, nou, je kunt het ook doen als je familiebezoek hebt... of aan je, uh, aan je gasten, uh, hè, als je een bed-and-breakfast hebt. Eventjes uh, adviseren. Heb je een jubileum of een verjaardag, uh, ga naar het Zandvoorts Museum. De kaarten kosten maar 8 euro per persoon. Onthoud hem. Elke eerste zaterdag van de maand. En wel even van tevoren aanmelden. De eerste is dus volgende week zaterdag 6 april. Wandelen door ons oude dorp. Nou, als, je, kom. als je daar een voorproefje van wilt zien... dan kun je even via de website van ZFM of uh, via de ZFM-app en download die gewoon uh, via de Play Store. Want dat is hartstikke handig om te hebben. Ja. Dan ben je altijd ja. meteen op de hoogte van alles wat er in uh, Zandvoort gebeurt... en het nieuws en alles over de radio. En uh, daar kun je ook een, uh, een onderdeeltje vinden van Paradijsvogels. En uh, ondergetekende heeft ook ooit eens meegelopen met een uh, sloppiestocht... zoals we dat noemen, sloppieswandeling... En dan kun je dan even kijken hoe dat uh, zich ontwikkeld heeft en hoe dat ging. Nou, het ging niet helemaal zoals uh, de, de, de toerleider gepland had. Maar dat is meestal waar ik in de buurt kom, loopt altijd alles anders. <lacht> uh, ja. Niet meteen ja, zegt het mij. Nee, nee. nee, ik zei niks. Ik zei. <lacht> <lacht> <lacht> nee, maar het is, wel, het is wel een grappig filmpje van uh, paradijsvogels. En dan, dan krijg je wel even uh, ongeveer een idee. Van wat je allemaal te horen en te zien krijgt. En het is echt hartstikke leuke weetjes allemaal. Ja. Echt heel interessant. Maar ook allemaal dingen die ik ook niet wist. Nee. We hebben nog, uh, ladies, nog één minuutje. Dus we gaan even uh, straks stoppen met de uitzending. Om na het nieuws en de reclameboodschappen weer terug te keren. Dan gaan we even een muziekje luisteren. En dan gaat onze Hanny iets vertellen over... Ja, wat de zal lente. het zijn? Oh, de de, het had met de lente te maken, ja. dat is waar. Ja. Nou, ik ben reuze benieuwd wat, uh, wat ja. ons allemaal straks weer te wachten staat. Maar ik zou zeggen, um, ga even een toiletpauze, sanitaire pauze. Of haal even een kopje koffie en een broodje erbij. En kom na de uh, nieuws en boodschappen, reclameboodschappen weer bij ons terug. En dan gaan we rustig verder met de